maar zoeken ze nauwelijks hulp voor psychologische ondersteuning. Het zelfmoordcijfer voor alle Amerikaanse veteranen samen... bleef grotendeels ongewijzigd. Feministisch Maandblad opzij kan doorgaan. Het blad wordt overgenomen door uitgeverij Veen Media. De weekbladpersgroep zette opzij in november te koop... vanwege een reorganisatie. Volgens Veen Media heeft het blad laten zien dat het bestaansrecht heeft. Vorig jaar is de oplage gestegen... terwijl er van de meeste bladen minder werden verkocht.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 met Astrid De Jong. Het is toch ook erg dat ik het zelf niet weet... Hè? maar dat DAB wanneer gaat dat ingevoerd worden? Wanneer gaan we niet meer luisteren naar de FM... maar naar DAB Als je het weet, 0800-1121. Mailtje mag ook, nachtzuster, omroepmax.nl of twitteren via het nachtzuster. Facebooken kan ook, facebook.com nachtzuster... En er is een chat tijdens dit programma. En uh, die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon links de chat aanklikken. vinden we gezellig. Peter die wil zo graag weten hoe het zit met de benoeming van de wijkagenten. Is dat uh, tijdelijk of is dat... Uh... Ja, of natuurlijk is het tijdelijk, maar voor hoe lang dan? En is het landelijk of plaatselijk geregeld? Dat soort vragen zit hij mee. Martine die wil graag weten waarom glas wel doorzichtig is, maar we er dus niet gewoon onze hand doorheen kunnen steken. En Paul die zoekt mensen die kunnen vertellen of dat verhaal waar is dat in 1929 in Rusland onder Stalin mensen met apen werden gekruist. Antoinette die maakt zich druk over het feit dat er zoveel geld... en vergaderingen vooral worden besteed aan het klimaat. En waarom wordt dat geld niet uitgegeven aan dingen die nu zo hard nodig zijn? En Erik kwam aan het begin van dit programma al met de vraag... waarom mensen toch meedoen aan programma's zoals Utopia. En ik ben op zoek naar antwoorden. Dus bel vooral als je de mogelijkheid hebt naar 0800-1121.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 OLD Playing all the hits for you Wherever you may be The bright good morning voice Who's heard but never seen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 Morning voice Who's heard But never seen Feeling all Of 45 Going on fifteen. I am the morning DJ At <laughs> W.O. Enige hit van Harry Chapin was dat So, W O L D, oftewel I Am the Morning DJ 0800 1121. Dat is het nummer dat je nog steeds kunt gebruiken voor vragen en voor antwoorden. En ook voor de oplossing van het cryptogram, oftewel de crypto. En die opgave die komt er nu aan. Dus uh, de crypto liefhebbers bereid je vast voor de. Ontzegging van de letter met het puntje. De ontzegging van de letter met het puntje. De oplossing moet bestaan uit vier letters. En die kun je doorgeven via hetzelfde nummer als het nummer dat je kunt bellen voor vragen en antwoorden: 0800 1121. Um, eens even kijken. Ik probeer het gewoon. Hallo met wie? Ja, met Willem de Ruizer. Met wie? Met Willem de Ruizer. Hallo Willem, goeienacht. Ja, hallo. Ja, ik heb misschien uh, af en toe een beetje laten stem dus mensen horen uh, wel vaker niet wat ik zeg, dus... Uh, <laughs> mensen ja. horen wel vaker niet wat ik zeg. Ja, dat kan, ja. hè? Ja, ja, ja. Dan zet ik mijn stem maar uh, minstens twee à vier octaven hoger. Ja. En dan, uh, en dan lukt het wel. Nou, dat is nou, sympathiek, het is ook... ja. Wat een hele mooie uh, plaat die je net had. Ach, steen. wat is die toch mooi, hè? Ja. Oh, ik vind het wel fijn dat je dat zegt, want zo af en toe dan, uh, dan uh, krijg ik opeens een ingeving van iets wat ietsje onbekender is. En ja. dit, is, uh, ja, dit is natuurlijk zo'n plaat, omdat het gaat over een dj. Dus uh, ja, nou, leuk. Ja, dat was ik ook in de jaar. Ja. Maar goed. <laughs> uh, en ook straks. Ja. Uh, <laughs> <laughs> uh, oh ja, uh, oh ja we belden we ook weer over? Ja. ja, die diverse antwoorden. Uh, nou ja, ik vond het eigenlijk een beetje een vreemde vraag: vraag uh, dat je wel eruit kan kijken, maar er uh, niet je hand door kan steken. Ja. Dus zou ik dan uh, maar ook een uh, raar antwoord opgeven. <laughs> uh, je kan je hand er wel uh, degelijk uh, doorsteken, maar ja. dan moet je eerst uh, met je vuisten doorslaan. Ja, met een beetje en, kracht. ja. Of de EAB ook ja, met, kist bij de hand houden, ja. Met, met een, beetje, een beetje lange mouwen, zodat je uh, niet je hoofd nog gaat, in je pols dus er doorslijdt. Maar goed, blijven, ik vind het helemaal niet zo'n gekke vraag van Martine. Vind je het een gekke vraag? Nee, ik vind het geen gekke vraag, nee. Dat je je hand niet. Het is toch vast, vast materiaal gewas? Ja, maar dan is het ja. toch raar dat je er doorheen kunt kijken... Ja, maar het is natuurlijk niet aan ons om, om te vinden... dat mensen zich iets anders af moeten vragen dan dat ze zich afvragen. Nee, dat is waar. Maar ja, het is, uh, ik, doe, uh, een beetje, uh, ik zou het een beetje science fiction vinden... Als, uh, als ik iemand zag uh, die uh, lekker bij zijn hand door mijn ruit heen zag komen. Ja, nee, maar ik vind, ik vind als je een een, een bak, stenen, muur... Ja. ...en een raam... Dan, dan zou ik het wel logischer vinden... dat je je hand zo heel voorzichtig door dat raam heen kunt steken... dan dat je je hand zo door de bakstenen muur heen kunt steken. Dus er zit wel een gradatie in. Ja, ja als het raam, als het raam open staat. Dan, als het raam... Ja. ja, volgens mij gaan we elkaar op uh, theoretisch niveau nooit ontmoeten. Dat is jammer. Nee, maar nee, maar ja, ik denk dat ja, het niet lukt om je hand door het raam... Mee door een ruit doorheen, uh, te, uh, dichteruit heen te, te doen door het Nee, maar om, ik, door... er staat hier toevallig nog een glazen kam van Casaluna... met water, dat natuurlijk inmiddels niet goed meer is. Want de Casaluna is al even geleden. Maar, maar ik, ik heb wel de hele tijd het, het, toch... Te proberen. Ja. <laughs> ik vind het helemaal zo gek niet. Ik vind het niet gek bedacht. Maar goed. Nou, dat was één. Wat had je nog meer, Willem? Ja, de... Uh, vraag uh, Waarom mensen deelname, deelnemen aan uh, programma's zoals Utopia? Ah. Ik zal even want ik wil maar zo in, in echo. Uh, waarom uh, mensen in, uh, of, uh, deelnemen aan uh, televisieprogramma's als Utopia en Big Brother? Nu hoor ik ook een echo. Ja. Ik uh, denk uh, dat ze een beetje uh, mediageil en uh, exhibitionistisch uh, zijn. Ja, zou dat het gewoon zijn? Uh, toch minstens 70 procent, uh, van de reden is. En waarom zouden mensen meedoen aan Lingo? Ja, dat is het, uh, dat, dat is het spel mensen, uh, denk ik. Denk je dat echt? Ja, dat is een leuk. Ik denk dat het een leuk spelletje is. Denk je dat echt? Ja, natuurlijk <laughs> ja, ja, ja, willen, uh, willen ze winnen. Uh, oh, het geld! Nee, maar je meet, ik weet het niet, maar bij Lingo win je toch 12,95 als je 16 roze ballen hebt. Ik weet het niet, ik kijk het nooit naar. Nee, maar het is nou niet dat je er rijk van wordt, toch? Je moet een hele dag moet je ervoor een heel verzamelen. Je moet drie setjes kleding meenemen. En uh, het is toch ja, wel een toestand. Nee, als je 16 roze ballen wint, <laughs> win, dan wacht je 16 keer naar de, naar de Bermuda's. Oh. <laughs> Ja, mag, je toch, mag je toch op vakantie? Echt? Ja, ik kijk het echt nooit. Oh, er zit een roze bal in. <laughs> mag mag je, je op vakantie? Mag je op vakantie. Maar er is, is daadwerkelijk een roze bal. <laughs> uh, ja, welke? Ja, is, uh, welke roze... Hij gaat bij één roze bal in. Zit er zit een roze bal in? Oh, leuk. Er gaat bij één roze bal in. Goed. Nou ja, maar oké, okay, ja, het kan natuurlijk goed. Maar... Je mag, je, mag, je mag op vakantie en als je het niet wil, mag je in, in, in, in je kast blijven zitten. Oh, en dan krijg je een lingotas. Ja, dan krijg je een lingotas, ja. <laughs> En dan weet iedereen dat je het verloren heeft. <laughs> ja. Nee, maar het, meedoen aan zo'n spelletje of, of überhaupt op tv komen... is als je van aandacht houdt, dan is, ja. het, dan is, het, best, dan is het wel leuk. Want je krijgt er gewoon heel veel reacties op. Ja, maar ja, ieder, als je zoals uh, mensen die de dag ervoor gezien hebben op televisie, dan heb je natuurlijk uh, overal waar je loopt op straat of uh, winkels waar je komt van, hé, uh, hey, uh, ik heb er gisteren gezien op mensen die elkaar aanstoten en zeggen van hé, hey, ja, dat ik, die, was gisteren, die was gisteren op televisie en uh, ja, dat lijkt me persoonlijk, uh, nee, persoonlijk lijkt mij dat niks. Nou, ik, ben, ik ben ooit, maar dat is lang geleden hoor, echt lang geleden... ben ik een keer tafeldame geweest bij De Wereld Rijd Door. Oh. Dat was heel in het begin, toen keek er nog niemand naar dit programma. Maar, ja. maar er heeft echt niemand gezegd van... goh, wat leuk dat je dat of dat vertelde. Mensen zeiden alleen maar, goh, een apart kettingtje had je om. Goh... Je let wel alleen maar op het de, de, de kleine details. Nou, op de uiterlijkheden. Op op de uiterlijkheden, ja. Okay. ja. ja. Maar goed, maar dat is uh, een dat, is, uh, dat heeft Ja, Ik herinner me trouwens ook nog, ik, ik me trouwens als nog uh, dat jij platina was. Uh, nee, dat zegt me niks. <laughs> dat weet <je> niet meer. <laughs> en als het me wel wat zei, dan hield ik het graag stil. Ja, dit is oh, okay, <laughs> het goed. Hé, dank je wel, hè? Of had je nog uh, meer? Want je had volgens mij een heel uh, lijstje. Nee. Ja, ja, ja, ja. Ik had oh. toch iets die vond dat, dat, dat we ons niet druk hoeven te maken over, over uh, het, uh, nou, ik zeg maar, de, de natuur in de gat. In, oh ja, het klimaat, ja. Klimaat, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dat hadden we al, daar hadden we eigenlijk al mee moeten beginnen, of uh, wetenschappers uh, uh, na de industriële revolutie. Want uh, als het uh, ergens, waar ook de wereld, een uh, paar gra graden uh, de temperatuur uh, uh, verschilt van wat die uh, zou moeten zijn, dan uh, gaat het overal op de wereld uh, mis. ja. En nou ja, goed, dat... Uh, je hoeft maar televisie te kijken en de dingen te volgen. Je ziet wel wat voor rampen, de natuurrampen, daardoor ontstaan. Ja, maar ik begrijp wel een beetje waar het vandaan kwam bij Antoinette. Want uh, die, die natuurrampen en die smeltende polen en die overstromende toestanden, dat kan nog jaren en jaren en jaren duren. Terwijl er op dit moment uh, mensen in bejaardentehuizen niet eens meer gewassen worden. Ja. Ja, dat zijn twee verschillende dingen, maar ik ben het er mee eens dat, dat, ook, dat het ook een schandaal is, natuurlijk. Ja. Uh, hoe mensen in bejaardigd uh, uh, behandeld worden en uh, niet goed verzorgd. Ja. Nu is het natuurlijk zo dat als we maar lang genoeg niks aan het klimaat doen, dan overstrandt Nederland en dan hoeft er niemand meer gewassen te worden. Ja, precies. Maar het is, ik begrijp wel een beetje waar de vraag vandaan komt bij Antoinette. Van moeten we niet meer besteden aan de problemen van het nu... en minder aan de problemen van de toekomst? En maar, ja. Antoinette van, maar Antoinette denkt ook dat het, dat, er, dat het een... Hoe zeg je dat? Vechten tegen de bierkaai is. Nee, meer ja, ja, ja. oh ja, vechten tegen windmolens is. Nee, een onhaalbare zaak is. Maar zulke dingen, van, dat we daar geen aandacht aan zouden moeten besteden. Het was zeg maar na ons de zonvloed. Ja. De zon, de zonvloed. Van die mensen denk ik van... Uh, je denkt zeker niet... Uh, je hebt waarschijnlijk geen kinderen uh, of kleinkinderen. Of Want uh, ja. na je dood uh, is het toch de bedoeling dat zij de wereld uh, erven. En... Uh, dan, uh, dan moet het voor hun. Uh, zij moet het er ook uh, kunnen blijven geven. Ja. Goed. Nou, gaat... Willem, nu gaan we afronden, want het is bijna twintig over. Dat is goed. Dankjewel, hè? Ja, ik had nog een, oh. een heel nummer voor als het toch een, een, een verzoek uh... <laughs> platenprogramma <laughs> aan het worden is. Ja. Maar ik heb een idee om dat volgende week te doen. Oh. Uh, omdat, omdat je altijd eindigt met dat uh, nummer uit uh, de WIS. Ja. Uh, ...voor je uh, programma. Ja. Uh, of aan het einde van je programma. En uh, ja, dat is echt een, een nummer wat, wat vlak voor het, uh, voor het nieuws uh, moet. Oh, heb ik daar zelf ook nog iets over in te brengen? Of zeg je, nee, we doen het volgende week vlak voor het nieuws? Uh, ja, wij hij moet echt uh, vlak voor het nieuws gedaan worden. Dat moet? Mm, ja. Oh. Maar dat doen we niet. We doen het niet om, uh, om vijf voor zes hoor. Want ik, ik, ik ben enorm dier. Ik raak helemaal in de war als ik niet de boel afsluit met. Uh, Brand new day. Ja, dat is ik. Dan heb ik een soort vloek op de, de komende dag liggen. Dat gaat niet. Nee, nee. Goed. een ogenblik. Ik ben even aan het bellen. Goed. Uh, <laughs> dus ik vind het echt heel mooi dat er iemand is die om tien voor half zes tegen zijn huisgenoot kan zeggen: uh, Ik ben even aan het bellen. Ja. ja. <laughs> Ja, het zou het zo moeten als er <laughs> iemand uh, ongeschreven binnenkomt. Ja, dat is ook wat. Maar, um, uh, dus volgende week, om, uh, zeg maar. Ja, ik draai nooit een plaats vlak voor het nieuws. Je bent mijn oh. hele format nu uh, in de war aan het gooien. Oh. Maar ja, goed, volgende week, uh, vijf voor vijf, wat moeten we dan doen? Uh, here is the nieuws. Ah, van, ja, nou, dat is wel leuk. Van Electric Light Orchestra. Ja, van dat is op. inderdaad wel leuk. Van het album Time. Ja. Nou, dat, ik, uh, de, ik hoop dat ik de administratie op orde heb en dat ik dat volgende week dan doen, doe om uh, vijf voor vijf. Nee, vijf. Hoe oh, laat? Ben je de hele nacht wakker? Ik, uh, ja, ik luister uh, um, zo, ver, zo lang uh, zo vaak mogelijk in het programma. Soms val ik uh, een half uurtje of een uurtje uh, in slaap. En, uh, Duistelijk verder, maar in principe ben ik de hele nacht uh, bakker. Ja. Oké, okay, dus volgende week vijf voor drie? Uh, ja, dat is goed. Ja. Schikt dat? Dan draai ik hem dan. Ja, is goed. Of vijf voor twee. Uh... Nee, dat kan niet hè? Dan ben ik er nog niet. Dan zit ik in de tijd van Pieter van de Wielen te spitten. Oh, oh ja. Dat kan niet. Dat zou gek zijn. Oh. Nou. Maar, maar, ben je er nog niet? Uh, hoe het, hoe het ja, dan ben ik er wel, maar ik kan toch niet een plaat aanzetten als de VPRO nog met zijn programma bezig is. Oh nee, dat is waar. Wel... Nou, Willem, nu ga ik ja. afronden, want het is alleen voor ons nog leuk. Dus ja. Ja. Doeg! Oké, okay, dag, dag. 0800 -1 -1 -1. Hans. Goedemorgen. Hallo. Eh, ik bel even uh, met, met twee dingen. Uh, ja. Volgens mij is de oplossing van de crypto Jota. Wie? De oplossing van de crypto, ja. Jota. Jota? Nee, dat is niet goed. Oké. Okay. Dat uh, gebeurt me niet vaak. Dat iemand crypto niet goed heeft. Nee, dat is, ja, maar... daar klopt geen Jota van. Nee, ontzegging van de letter met het puntje. Maar het is wel vier letters, maar het is niet Jota. Ja, maar dan is het titel. Nee, maar goed. Maar... Nee, dat is het ook. Ik belde ja. even om die, die DAB-radio's. Uh, volgens mij is het een mooi opgeklopt verhaal over ongestoorde ontvangst. Ik stond een uh, paar maanden geleden bij een grote uh, elektrozaak in het centrum van Enschede... te kijken naar een... Uh, stukje uitleg bij een radio en er stond een, uit, uh, een uitdrukking bij D.A.B. Ja. Ik sta er "Net te kijken, ik probeer het te begrijpen dan komt er zo'n verkoper aan en uh, die zegt, kan ik u helpen? Ik zeg, ja, leg mij eens uit wat is D.A.B. Nou, prachtig mooi verhaal van die jongeman. En hij zei van, ja, deze radio heeft dus gewoon een, een hele mooie, ongestoorde ontvangst. Geen uh, geluizen meer van wat bij de FM hoort. Dus oké. Okay. Hij zei, nou, ik zal hem even laten horen. En hij schakelt hem in. Mm het -hmm. DHB uh, ontvangstgedeelte. Nou, het was precies hetzelfde als uh, DFM. Met flink wat uh, geruis. geruis en storing van de, ja. de TL-verlichting die er boven hangt in die zaak. Dus ik moet nog zien of die DHB überhaupt een of andere verbetering is in de, de thuis van dezelfde storingsbronnen die de nee. FM beïnvloeden. Nee, maar ja, de clue is dat er gewoon meer plek is, hè. Dus dat je de, nu wordt er gevochten om de FM-frequenties... en er kunnen maar een beperkt ja. aantal uh, radiostations via de FM uitzenden. En op DAB Plus kan iedere... Uh, uh, uh, uh, als er een zender is die ja, alleen buiten. maar de hele dag... Uh, uh, Belgische popbandjes wil draaien, dan kan dat... Ja, maar wie heeft daar nou in godsnaam behoefte aan? Ja, maar dat is het mooie. Ja, ik vind het wel heel mooi. Ik vind het ook een beetje griezelig als radiomaker. Maar het mooie is dat je dus als je. Uh, want nu is er vaak gemoppen bijvoorbeeld van mensen die heel erg van Nederlandstalig houden. Of mensen die heel erg van bepaalde vormen van klassiek houden. Of dat je, dat je nooit een radiozender hebt die je bedient. En het mooie is dat zegt. Al zijn er maar vier mensen in, uh, in Nederland die heel erg van. Um, uh, liedjes uh, houden die alleen maar na-na-na-na zijn, dan kan, dan kan je dus, als één van die vier zin heeft om een muziekzender op te zetten, kun je dus gewoon een hele zender maken. Waar, en waar vier mensen met heel veel plezier de hele dag naar kunnen luisteren. Dat is toch mooi? Ja, dan zou ik zeggen, luister naar internet. Heb je helemaal duizend radiostations? Uh, moet daarvoor ja. een heel systeem en uh, miljoenen autoradio's en ja. uh, huisradio's overbodig gemaakt worden, omdat mensen nog meer willen? Nou ja, ik vind het, nou, ik vind het op zich vind ik het wel, als jij dat nou heel fijn vindt... en je kunt dat dan overal luisteren. Ik kan me wel voorstellen dat radio een grote verrijking is van het leven. Nou, ik ben, ik ben, <laughs> ben benieuwd. Ik zie, het, ik zie het duister in als ik luister naar de kwaliteit van de ontvangst... Ja. daar in de, de mediamarkt in Henschede, het Het ja. Het was beproevend. Ja, maar misschien stond hij niet helemaal goed, hè? Nou, We moet hem wel laten pas passen. Ja, maar er zit DHB of FM op. Nou, hij zit ja. hem op DAB. <laughs> het, was, het, het werd niet beter. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, we Succes wachten het nog even wat. Voorlopig, uh, voorlopig ben ik er gewoon via de FM hoor, Hans. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Ho kom je wel weer tegen, ja. Gelukkig. Wel je Dag. Dag. Dag. She's like a rainbow. She glows Moves Like a red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 De Radio's. En uh, ja, prachtige titel. Na, na, na, na, na, na, na, na. 0800 1121. Nick. Ja, goedemorgen, nachtzuster. zuster. Goedemorgen, Niek. Ik spreek met <laughs> Als ik een cake bak. Ja, als jij een cake bakt. Dan wordt je in het midden, gaat je helemaal naar boven, boven, Nou. het bak uit. Ja. Maar in de zijkanten, dus nou. rechts, links, dan blijft bla laag. Nou hoe komt dat? Wacht even bla Applaus, Applaus. Ik, Ja, ik vind gewoon af en toe komt er zo'n vraag voorbij En dan denk ik Alhoewel ik volstrekt onbelangrijk ben Want het draait om jou en de andere mensen die bellen Maar ik denk dan Nou, dat vind ik nou nog eens een goede vraag Dat vraag ik me ook regelmatig af Oké okay. Ja. Dat is mijn vraag Ja, en hoe vaak bak je een cake, Niek? Nou, één keer in de Anderhalf, twee weken Oh, regelmatig dus regelmatig. En is het dan een gewone cake? Of een uh, appel-gember-cake? Cake, een bakcake, een, een, een, een boerencake of een, een andere cake. Maar uit het pakje het, of daadwerkelijk met en, ingrediënten? Aan de kant blijft het altijd laag. Oh ja. En in het midden komt het helemaal naar boven. Oh ja, maar dat is je oven. Als die scheef is, dan is je oven niet, verwarmt niet gelijkmatig. Ja, het is een machte Die staat, uh, staat recht. <laughs> ja, dat zou je toch denken. Maar dan verwarmt hij niet de, de hele uh, oppervlakte. Maar uh, Niek, doe je het uit een pakje of doe je het daadwerkelijk met ingrediënt die je afweegt? Nee, uit een pak. oké. Okay. En um, uh, dan had ik nog een vraag. Wat had ik ook weer voor vragen over de cake? Um, nou, ben ik vergeten. Kom ik, uh, kom ik niet op terug, want ik ga zo ophangen. Maar inderdaad, in het midden is die dan hoger dan... Uh, oh ja, nee, dat wou ik vragen. Heb je ook, want dat probeer ik dan altijd. Heb je wel eens geprobeerd... Om dan het deeg zo in, de, uh, in het blik te verdelen dat het, aan het midden, in het midden lager is. Ja, dat heb ik we ook wel eens gedaan. Ja, werkt niet hè? Nee, dat werkt niet Nee, nee. nou ja, dat, dat wilde ik eigenlijk even dat het niet aan mij lag. Goed, Niek, ik weet niet of bakken Johan nog te bereiken is. Maar er is vast iemand die dat weet. Waarom de cake in het midden altijd hoger rijst dan aan de zijkanten. Oké. Okay. Dankjewel hè? Oké, okay, jij hebt het graag gedaan. gedaan. <laughs> Doeg. Doeg. Hij is trouwens wel uh, altijd even goed, heel lekker. Tenminste bij mij. Ik weet niet hoe dat met Niek zit. Theo, goedenacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Daar was ik weer. Hij. Zeg het dus. Zeg. Uh, op die cake even. Uh, eerst even op die cake. Eerst even ah, op de cake. Die, ja. Juist. Die, uh, dat mail wat je dus of dat beslag wat je dus in de kom, uh, in de kom doet, dat gaat uh, opbollen door de warmte. En hij pakt die dus de weg van de minste weerstand. Hè? Dat is natuurlijk in het midden naar boven. Hoezo is dat natuurlijk in het midden naar boven? En waarom is het niet aan de zijkanten naar boven? Uh, omdat het daar te heet is. En de hitte die gaat zich op een gegeven moment concentreren in het midden van de cake En dan komt hij daar naar boven. <laughs> en is er iets aan te doen? Er mm, is niks uit ja, een tulband bakken. Een tulband bakken? En dan komt hij heel... <laughs> <komt die> helemaal <laughs> rond komt naar boven. Hoe vind je die? Huh? Dat is toch gemakkelijk. En dan blijft hij in het midden mooi laag. Echt, ja, al, ja in het vallen. midden zelf. Heel laag blijft hij bij een tulband. Ja. Nee, want we gooi de beslag maar schoon oh. in het midden, op de kook op de bakplaat. En dan zul je zien, dan komt hij overal gelijk naar boven toe. Oh. Goed. En nu heb je mix van die aap en die mens. Ja. 1929. Ja. Rusland, Stalin. Nee, nee. Oh. 1926. Oh. oh, nog eerder. Ja, nog eerder. Ja. Dat was een uh, Ilya Ivanov. Oh ja. Best, beste man, die, had, uh, die ging met een potje met sperma, of uh, dat hij dat daar zelf geproduceerd heeft, weet ik natuurlijk niet. Oh. Ging hij naar Afrika toe en dan ging hij een beetje Star Wars spelen en al. Want wat, wat we dus op televisie zien, voor uh, mensen te, robots te maken, voor ons te vechten en voor ons te werken. Dat was hij toen al van plan. Ja. Ja. Ja, ik weet niet en, welke uh, versie van uh, Star Wars jij gekeken hebt, maar... Ja, Allemaal die witte mannen, die, uh, die krijgers, zullen we zeggen. Ja, ja, ja. oh zo. Ja. Dat, dat is de vergelijking. Ja. ja, dat zijn dus allemaal robots, eigenlijk. Ja. Hij wilde dus ook robots, maar leger, een leger maken. En uh, werkers voor de Russen. En hij is dus naar Afrika gegaan. Heeft daar geprobeerd om menselijk sperma in te brengen bij een aap. Om dat, te kijken of dat lukte. Mm -hmm. Dat lukte dus mm -hmm. niet. Na de tijd is hij teruggekomen naar, uh, naar Rusland. Ja. Toen heeft hij de Russen dan een keer geprobeerd van apensperma op vrouwen. Oh, ja. Dat is ook niks geworden. Nee. En toen hebben ze op een gegeven moment de, de plucht eruit getrokken. Ja. Of de stop eruit getrokken. En toen is dus die in de gevangenis gezet, dat is niet gelukt. Het zou dus eigenlijk in opdracht van Stalin zijn gebeurd. Dus het is wel waar, het is wel echt gebeurd. Het is geen broodje aap. Het is geen broodje aap, het is echt nee. gebeurd. Goh. Dat was, was in opdracht van Stalin, om zo uh, werkers en een leger voor hem uh, te creëren, zou maar zeggen. Ja, ja. Ja, dat zei hij al, de hele sterke soldaten. Ja. Hele sterke soldaten, super, supermensen, snelle en uh, heel wendbare mannen, dieiffen, man, apen die dan heel goed konden klimmen en dergelijke. Hmm. Maar dat is allemaal niks geworden. Nee, nee. Het dus is, is, nou, is nou wel een keer wat geprobeerd met dieren, om daar uh, twee hoofden op te zetten en zoiets allemaal. Maar is altijd altijd handig, ja. Ja, maar het is allemaal niet gelukt. Oké. Okay. Dus. Nou, Dankjewel. Graag nou, ik, ik moet zeggen, ik zet je programma altijd bij Keulen al op... en ik kan al heerlijk twee uur genieten van jouw gebabbel. He, nou, niet van mijn gebabbel hè? En, nou, zeg... Uh... Ik, uh, <laughs> ja, ik, ik probeer dat uh, toch uh, te minimaliseren. Maar, uh, maar hoe, hoe ken je dit verhaal? Waar, waarom? Uh, want het is wel grappig dat uh, Paul zei... is er niet iemand met heel veel verstand van geschiedenis? Dat ben jij dan nu in dit geval? Nou... Als je verstand hebt van geschiedenis. Ik ja. ben toevallig eens een keer lekker vroeg thuis. Ik ga normaal ieder vannacht nacht op en niet aan de kaalschoenen. Ja. Maar ik ben vandaag lekker eens op tijd thuis uh -huh. en ik ben eens dus even achter Facebook. Op, uh, even gaan je bent googelen, gewoon gaan googelen. Ja, nou, dat, mag ja. Ook. dat mag ook. Dat mag ook. Ja, nou, en je bracht het alsof je daadwerkelijk weer <laughs> iets van afviest. Goed ingelezen dus, heel goed. Ja, als, je, als je verhaal, wilt, uh, verhaal wilt uitleggen, moet je het goed uitleggen. Ja, dat vind ik ook. Maar dat is dus Ilja Ivanov, Ilya. 1926... En uh, 1930 hebben ze een eruit in en de, de bak gegooid. Dankjewel. Praat je een verder. Hetzelfde, dacht Theo. Hoi. Oh. <lacht> Louis? Ja. Hoi. Uh, ik wil... een uh, 50. Ik wil met okay. je terug, of met je... teruggaan. 2014. jaar terug. En nog wat. Oh. Ik ben niet katholiek. Oh, maar nee. Uh, we, maar we gaan, gaan, we gaan we nu weer over Maria? Nee, heel erg. veel. Heel, heel, heel, ja. Ik kan nu... Ja. ja daar kan ik niet mee natuurlijk. Ik, uh, mijn zaad, ik weet niet. Ik maar weet niet goed. wat je niet meer kan, ja. Nou, ik kan nu ook een maag bevruchten. Oh, maar nee, Heel. vandaag niet, hoor ik net, ja? Nee. nee. Heel simpel. Ja? Vroeger in die tijd wisten ze nog van niks. Ik heb nog een ouderwetse opvoeding gehad. Je, je zaad van de man was levensgevaarlijk om een vrouw in verwachting te brengen. Ik, ben, ik, ik. kom uit 1929. Hè. Ja, toen, toen was werd, het levensgevaarlijk. Ja. ja. ja. ja. Ja. Nou, dat heb ik geleerd. Nu zeg ik vaak tegen mijn kleinkinderen van je moet een condoom gebruiken. Uh, <laughs> niet zwanger worden, nee, om aids te krijgen. Dat bestond... Uh, in Louis, Louis? Ja, maar heel eenvoudig. Nee, ja, nee, niet om het een of ander. Maar Frederik de Jong die gaat om zes uur hier het Radio 1-journaal presenteren. Ja, en dan wil ik op zich de boel afgerond. Ik is het ja. maar heel simpel. Hè? Ja. Vroeger wisten ze wel niks. Nee. Dus een maakt werd zwanger. Ja. Dat was een wonder. Hoe ja. kan dat nou? Ja. Want, die pen, want een maagde die kan je alleen ontmaagden door een penis. Maar als ik met een spelletje toevallig om je alle twee heel erg bezig ben... en ik spuit mijn zaad over een vagina... dat gaat heel makkelijk langs het vlies, want het bedekt... Ik voel me heel van. ongemakkelijk, Louie, nu. Waarom? Nou ah ja, omdat het volgens mij echt helemaal niets meer met de vraag en het antwoord te maken heeft. En op zich een heel. maar kan je toch zwanger maken? Uh, Alleen door zaak? Nee, maar ja, ja Louis. Ja, hm. maar, ja, Louis. Maar, ja, maar, maar, we, ja Louis. Maar de, ja. ten eerste is de vraag al echt wel beantwoord. En ten tweede oh. gaat het erom hoe kan een moeder tegelijkertijd een heilige ...maagd zijn. Maar ja, nu ik de vraag weer... ...terwijl ja, de vraag is. al beantwoord is. Dat zegt de kerk dan vanwege een wonder. Want ja. die ontdekt ineens... ...dat een maagd... ...moeder is. Want ze is zwanger. Ja, nou ja, nee. Maar goed. We, we hebben het van alle nou, kanten al en, belicht. En, ik wist niet dat dat beantwoord was. Ja, nee, maar is het, Louis. Dus, maar, ja. maar toch bedankt voor de poging. Jo. Dag. Jo. Dag. Timo... Hallo? No. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hey, Hé, Timo. Hey het is Timo. Dat is gek, je zit onder het verkeerde knopje. Ja, dat zit ik wel eens vaker. Heb je, gewoon, heb je gewoon je eigen lijn gekregen? Nee hoor. Hé, dat is leuk. Ja, zeg het eens Timo. Hey, ja, drie dingen. Ja. In plaats van twee. Oh, ja, twee dingen is een ander programma, hè? Dus je moet ja, er altijd één mag. bij verzinnen. Ja, ook van Max. <laughs> ja. Maar eh, klimaatverandering, waarom de geld naar klimaatverandering gaat? Nou, ik hoorde laatst bij VPRO's woord dat het eh, niet het probleem van de overstroming is dat de mensen doodgaan, maar dat de economie naar het knoppen gaat. En dat daardoor de slagkracht van een land achteruit gaat. Dus ja, het is een kwestie van het bewaren van de toegevoegde waarde, van de, het nut, volgens mij. Ja. En, en mensen die in een bejaardhuis zitten, ja. Eh, Sorry, maar economisch gezien is het, zijn het nutteloze <laughs> mensen. Ja, maar er nutteloze was een voorbeeld dat ik er aan de haren bij sleepte. Uh, Antonetti zei van, er zijn dringendere dingen dan het Ja, maar men, mensen die zelf niet kunnen betalen voor wat ze nodig hebben... dat ja. is in principe, is dat luxe. Economisch gezien, hè? Kijk, ik zou niet dat ik het me eens ben, morel nee, ja, ja. Altijd, maar economisch gezien is het luxe... Is het is gewoon consumptie zonder dat er productie tegenover staat. Ja, het is een vrij kapitalistische en darwinistische ja, in, ja, uh, insteek, maar ik begrijp ja. wat je bedoelt. Ja. ja, ik zeg niet dat ik het mee eens ben, maar dat wordt nee. wel de praktijk. Want uh, daar over mensen die alleen maar geld opmaken, kan je geen belastingen. <lacht> Oké. Okay. Ja, het is ook koud, maar ik, ik is... weet niet of dat zeg maar, op het personeelsfeestje van Max in goede aarde gaat vallen, <lacht> maar ik, ik hou hem even in de reserve. Ja. <lacht> <laughs> Ik kan er niks anders van maken. Nee, ja, je hebt een punt. Ja. Ja, nou ja, Maar dat is het probleem. Als het overstroomt is het niet zo erg zolang de randval niet overstroomt. Zo ging het eigenlijk kort Ja, bord. dat is een beetje natuurlijk de gedachte van de economische elite. Ja, ja nou elite, de economen. Ja, is ja. toch een elite. Nou, tegen hoeft de religie niet, niet. aan, dus als bijna langzaam. Goed, we dwalen tot, af, Tim. Ja. Frederik de Jong, zeg ik. Eh, het reden. Ja. Het reden ja. <laughs> we willen om zes uur beginnen, ja, dat is echt een punt. Ja. De, ja. de reden voor het nemen naar nou, utopia. Ja, ik heb toch een wat uh, uh, utopischer benadering daarvan. Ik denk dat mensen op zoek zijn naar een onafhankelijke en belangeloze beoordeling van zichzelf. En die kan je aan de ene kant bij je ouders niet vinden, want bij je ouders, die hebben jouw belang voor ogen, maar wel binnen hun eigen wereldbeeld. En bij vreemden kan je die niet vinden, omdat die jouw belang niet voor ogen hebben. Snap je ongeveer wat ik bedoel? Dus je zoekt ja. naar iemand die geen belang bij je heeft, maar aan de andere kant ook niet tegen je pers is, dus die gewoon onafhankelijk ten opzichte van jou staat. En dat kan alleen eigenlijk in de publieke opinie. Ja, omdat iemand, iemand gewoon genadeloos over je kan oordelen. Positief dan wel negatief. En dan hoop je ja. maar dat er geen massahysterie of hype rondje ontstaat. Want dan. weet je natuurlijk nog niet waar je aan toe bent. Nou ja, of dat wil je misschien wel. Maar het is wel. wat jij nu zegt, is dus dat een bepaald slag mensen. dat uh, ergens diep van binnen ervan overtuigd is. dat ze door de massa positief beoordeeld zullen worden. Nee, ze zijn op zoek naar die beoordeling. Ja, maar, maar, maar, maar erge, er, dat vraag ik me af. Kan. hoeft niet? Maar het kan wel. Goed, het is meer een filosofisch café wat we nu uh, aan het opbouwen zijn. Maar, ja, maar dat is een mooi wat je zegt, Timo. Dankjewel. Het kan zijn dat ze, dat ze op zoek zijn naar gewoon uh, een, een schone spiegel als het ware, om zichzelf in te zien. Hmm. En soms heb je hele goede vrienden die kunnen dat wel, maar ja. iedereen heeft die. Ja. Nou, en ook, oh, oh, nou ik het trouwens daarover heb, ik heb toch een boekje naar je opgestuurd. Ach, maar, liefde. Kijk maar, of, kijk maar of het aankomt. En ja, dat weet je maar nooit, hè. Ja. En als je het al hebt gekocht, dan kan je het weggeven. Ja, maar dat heb ik nog je... niet gedaan, dus ik vind het, het is wel heel sympathiek ja, van je. Nou, dan kan je een ander boekje kopen, wat, wat, wat, wat je niet toe kan weggeven. Ja, want jij vindt dat ik hoe, hoe dan ook nu uh, mijn salaris op moet offeren. Ja, ja. <laughs> Als ik het beloofd moet heb, wel, moet ik het doen ook. Ja, daar je heb je een punt. Wat, je moet wel wat lezen. Er is al het. wat twee punten in één gesprek. Oh, Timo, mag ik heel ja. even... Ik wil je ja. niet in de war maken, maar ik o, zeg geleden. heel even nog... want we hebben nog 17 minuten te gaan in deze uitzending. Ja. Uh, heel, want heeft nog niemand gebeld met het goede antwoord van de crypto. Niks zeggen. Ja. Niks zeggen, want... Het, maar uh, de opgave is, zeg ik nog even één keer... ontzegging van de letter met het puntje ontzegging van de letter met het puntje. En de oplossing moet bestaan uit vier letters. En het zou kunnen zijn... dat je in verwarring wordt gebracht... omdat het misschien een beetje een afkorting is. En, maar inmiddels... omdat het zo ingevoerde afkorting is... is het ook een woord, vind ik. Dus ontzegging van de letter met het puntje... 0801121. Ga door, Timo. Ja, als je tegen mij zegt... niet zeggen op de oplossing van een cryptogram... is het eigenlijk een soort van plenum. Want ik, ik kan die oplossingen uitvinden. Echt daar. niet? Dat is ik kan, wel apart. Cryptogrammen, ik kan wel cryptogrammen verzinnen voor oplossingen, maar oplossingen verzinnen voor cryptogrammen is aan... Nee, <laughs> dat. dat is... <laughs> Oké, okay. nou, staat genoteerd. Dat werkt niet bij mij. Ja. Maar het laatste dan, door ja. glas heen kijken. Waarom ja. wel door glas heen kijken en niet door glas heen tasten? Mm -hmm. uh, voor, zoals ik het begrepen heb, ooit eens een keer is dat eigenlijk je niet door glas heen kan kijken, maar dat in feite het lichaam wat er doorheen valt een reproductie is van het lichaam dat erop valt... Dus met andere woorden van uh, de fotonen... dat zijn zeg maar een soort half deeltjes, half golven... die op het glas vallen. Die brengen de buitenste atomen van het glas... in een verhitte staat, in een uh, excited staat, in een op opgewonden staat. En door de kristalline structuur van het glas... dat is een bepaalde mathematische voor, uh, vorm waar het glas in gegoten is... Uh, worden die, worden die fotonenopwinding wordt doorgegeven... van laag op laag op laag op laag... totdat het aan de andere kant weer uitkomt in de vorm van fotonen. Dus in feite is dat je er doorheen kan kijken. is een vorm van gerichtsbedrog. En fotonen kunnen dus virtueel wel door glas heen... maar materie, wat bestaat uit protonen en, en neutronen... wat beschermd wordt door een laagje van elektronen... die worden afgestoten door de laag van elektronen... waar het glas mee omgeven is. Dus ja... Net als andere materie kan je daar gewoon niet doorheen. Maar het in feite is gezichtsbedrog. De fotonen komen oogschijnlijk, oogmord trouwens hiervoor. Aan de andere kant komt het glas er weer op dezelfde manier uit als ze er doorheen komen. Er is nu iemand op de chat die vraagt... Astrid, kun je het nog volgen? En ik moet in volle eerlijkheid zeggen nee. Maar ik hoop gewoon... Nee, ik ben echt... Ik ben al, maar ik ben al volgens mij ergens bij de fotonen haakte ik al af. Dus het maakt niet uit. Ik hoef het niet te begrijpen. Ik hoop dat degene die met de vraag kwam, namelijk Martine, het begrijpt. En ik, ik, ik, ik onthoud gewoon gezichtsbedrog. Ja. Dus dat is, dat is toch een beetje de basis van, nou, in ieder geval. <laughs> uh, om, de om de volgende keer weer wat aan op te houden. Ja. Precies, oh wat prachtig Timo, dankjewel hè. Nou, goede nacht hey. nog. Hoi. Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, had een antwoord op die uh, DHB plus vraag Nou, kom maar door. Uh, wat ik begrepen heb, is dat uh, uh, de publieke omroep, die uh, zijn nu al overgegaan van DHP naar DHP. Ja. En uh, de FM-frequenties blijven toch minimaal tot 2023 beschikbaar. Ja, maar dat is zo, hè? Ja, oké. Okay, maar... Ik weet niet Verzijde... of jij je nog herinnert dat we dachten... oh jee, het wordt uh, 2000. Misschien dat alle computers wel uitgaan. Ja, dat, dat is 14 dat jaar geleden. Maar... <laughs> Tijd vliegt. Ja, maar goed. In ieder geval, dat was inderdaad de vraag. 2024, zei je? 23, minimaal. 23, minimaal. Oké, okay, dus tegen die tijd kunnen we altijd nog een nieuwe radio kopen. Waarschijnlijk is dan alles met uh, onder andere de autofabrikanten wel geregeld. Nee, nou, ik denk dat we tegen die tijd hebben we sowieso iets geïmplanteerd in ons oor. Dat zou ik toch kunnen. Nee, dat doen. denk ik echt. Goed, daar hebben we het ik dan heb, tegen die tijd over. Dat bedoel ik. Via ons implantaat. Ik terug op elkaar. Oké, okay, dankjewel Wouter. Fijne dag nog. Hetzelfde, hoi. Ron? Ja, Hallo. ik wou er ook nog iets op zeggen. Ja. Ik heb zelf ook een uh, DHB ontvangen. En uh, op zich uh, gaat het goed, maar het ligt gewoon aan het ontvangsgebied en het is en blijft eten. Daarbij streamen, als je dat mobiel moet doen, dan uh, ben je ook veel te veel geld kwijt. Ja. En dit is gewoon het aanschaf van dat ding. En, ja, het ligt gewoon aan de zendmasten. Het moet nog allemaal uh, verder uitgebouwd worden. En dat is het punt. Ja. En Dat kan ik me voorstellen, als je zo'n ding koopt en hij doet het niet... Dan ...dat je dan wel de PM hebt, dat je zo'n ding dan niet koopt. Maar ik uh, moet zeggen, ik ben er tot op zekere hoogte tevreden over. Alleen uh, het ontvangstgebied zou dichter moeten zijn. En nou, Het gaat prima, want je, als dat echt helemaal uh, afgemaakt is... ...kun je gewoon van Groningen naar Maastricht zonder pardon... Uh, thuis spreken met de auto of met de treinen uh, luisteren naar uh, zowel de uh, publiek als de commerciële. En de, ja, ik hoor ook wel eens dat mensen op FM gewoon de dingen niet goed kunnen afstemmen. En dat vind ik mm. veel erger. Ja. ja, dat je niet uh, alles kunt ontvangen, bedoel je? Ook nee, ook dat, of dat ze ja. uh, dat ding wel half op een zender zetten en uh, nou, daar heb je daar helemaal geen last van. Dus ja. ik ben een zeer vervende DAB-luisteraar. Maar ben je ook anders gaan luisteren? Want je kunt via DAB Plus uh, andere dingen ook ontvangen dan via FM. Nog meer, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld een radio 6 bijvoorbeeld, die zit niet op de FM. Nee, Dat is heel goed daar weet ik alles van. Ja. Dat weet je, want jij werkt er ook. Ja, en, uh, ja alleen soms. Uh, het, het is wel vervelend dat hij het soms niet doet. Mm. Maar dat ligt gewoon aan, aan uh, waar je zit. En ja, vroeger, met, als je nou bijvoorbeeld uh, op een hoofdtelefoon luistert, vroeger had je een hoop geruis. Mm. En dat heb je niet. En nu heb je of hij doet het of hij doet het niet. En dat is digitaal. Oké, okay, maar jij hebt niet die ruis waar, uh, waar we eerder over hoorden. Nou, ik denk dat die man niet goed weet wat DHB is. En uh, hij moet maar eens op kijken op dat tunus, en dan wordt het helemaal uitgelegd. Ja. En die man die daar uh, die, die boel. Uh, ik heb ook contacten met de broodkastpartners. Ik moet zeggen, van, als hij het doet, dan doet hij het en er is geen centje bij. Maar ja, die dekking moet gewoon nog beter. Ja. En Als de, dat uh, helemaal goed is, nou, dan uh, hoeven we niet meer te mopperen. Nee. Uh, uh, kun je gewoon uh, uh, in de lijst, als je dat kunt zien, kun je gewoon zien waar de zenders zitten. Uh, dat wordt gewoon opgeslagen in een lijst. Ja. Ja. Alleen een ander nadeel is, omdat het voor ons als visueel gehandicapt, de meeste apparatuur, uh, apparaten zijn niet goed toegankelijk... En daarin in word ik ook niet ondersteund door de blinde organisaties. Nee, oh, dat probleem heb ik wel vaker gehoord. Maar het ja, is, nou, maar... er is er wel eentje. Luister even, er is er eentje die het dan wel uitspreekt. Ja. Ik ga er geen reclame voor maken, maar ze oh. zijn er wel mee bezig. Maar uh, er is er eentje die het kan uitspreken. Alleen okay. daar moet een programma voor gemaakt worden. Ik ja. kan alleen niet de naam, naam noemen van het merk, want dan krijg ik een probleem met u. Dat wil ik wel buiten de uitzending zeggen. Oh, maar dit is geen reclame hoor, want we hebben er dan een redactie. Dat is de, de noxone-journaline, uh, uh, <laughs> dat werkt dan via een USB-stick. En daar, dan benoemt hij wel de zenders. Oh, Oké, okay. ja, want uh, alles gaat natuurlijk in, inderdaad uh, via zo'n schermpje. Of, ja, kijk, en daar verschijnt een lijstje. Klop, of, of Ja, het is zo, uh, ik heb die zo'n journaline dan. Hmm. En daar moet dan een programma voor gemaakt worden, dat zit dan op de USB-stick. En uh, als die zenders benoemd worden op die USB-stick, dus dat ja. programma wordt dan aangemaakt, dan benoemt hij gewoon de zenders en dan kan ik het wel vinden. En zegt hij dan, dat vraag ik me nou af... Dan zegt hij gewoon Radio 6, Radio 1. Maar iedere keer als de zenders bijkomen, moet, uh, moet ik met die uh, leverancier contact, of de leverancier <laughs> gaat dan met uh, Noxon contact opnemen, ja. om die zenders weer aan toe te voegen, die benoeming. Maar zegt hij, dat vraagt me altijd af waarom dat nog steeds zo is. Zegt hij dan Radio 1? Of zegt het dan echt gewoon iemand normaal Radio 1? Uh, de, het zijn MP3-bestanden die op die USB-stick staan. En dat ja. is allemaal uh, ja, softwarematig ingevoerd. En je moet die USB-stick gebruiken om dat, ja. uh, om dat uh, te laten horen. Dus als die USB-stick eruit is. Ja. Dan zegt hij niks. Nee, maar met die USB-stick zegt hij dus ook wel weer gewoon ja. radio 1. Radio 1 of radio 2, dat is een man of een vrouw die dat heeft ingesproken. Ja, maar wel... Uh... En, en dan kan het, er. alleen als de nieuwe worden toegevoegd, moet dat weer aangemaakt worden. Oké. Okay. Maar uh, ik heb er ook ruzie over met de hoofdvereniging. Ik voel me daar behoorlijk door in de steek gelaten. Ik heb ook een ander apparaat en die zegt het niet. En dan heb ik het een beetje ook in mijn hoofd zitten hoe het werkt. Maar ja. ik zeg, ontvangst oh, ontvangt is af en toe nog een probleem. Maar voor de rest, als hij het doet, dan doet hij het. Dankjewel Ron. Okay. en ik hoop dat iemand mij daarin wil ondersteunen om daar iets mee te doen. Dan uh, moet hij zich even melden, nachtzuster, Ja, oké, okay, ben hoorde van hem wel. Hoi, nog. <laughs> Rob? Goedendag, nachtzuster. Hallo. Hi. Ben ik de eerste de tegen wie team. je praat of ben je nog een beetje schor van gisteren? Uh, ik ben altijd schoor. Echt? Ik, uh, ja, dat is heel raar en ik rook al een jaar niet meer. Oh, nou ja, zolang ja, je er geen ja. pijn van hebt. Misschien is dat jouw horen pijn doet, maar dan is het niet pijn. <laughs> nee, het is nog prima te doen. Zeg het okay. dus. Oké. Ik krijg de oplossing van de crypto. Oh ja. Uh, uh, uh. En de opgave die was uh, ontzegging van de letter met het puntje. En de, op en de oplossing moet bestaan uit vier letters. En dat is dan IBAN. IBAN. Waarom zou het IBAN zijn, Rob? De I is de letter met het puntje. Ja. En die doen we in de BAN. En in de band doen is dat die, dat die er niet bij hoort, oftewel een ontzegging. Ja, en dan is de actuele aanleiding? Dat is omdat we eigenlijk per 1 februari daarmee zakelijk zouden moeten betalen, maar dat mogen we nou... Uitstellen van Augustus. <laughs> ja, en het, het mooie van deze opgave vind ik: dat doen Mieke en Eline, die maken altijd van die cryptogrammen voor mij. Maar het mooie vind ik dat er ergens in de zin: ontzegging van de letter met het puntje. zit al een verwijzing naar het feit dat, we, uh, dat ons, ons vertrouwde rekeningnummer ontzegd wordt binnenkort. Okay. Ja, dat, vond ik, dat vond ik er heel mooi aan, maar dat verzin ik er zelf bij. Dus ik begrijp dat ook wel je ik dat je dat er niet in... Nee, dat begrijp ik. Maar dat vond ik nog extra mooi ja Maar IBAN, en er was er nog een beetje discussie... want dat kan inderdaad ook gezien worden als een afkorting... maar als je een afkorting vaak genoeg gebruikt... vind ik dat die best terug mag komen in een cryptogram. Dus dat was inderdaad de oplossing. Uh, Rob, wat is je achternaam? Uh, Romanesco. en uh... Oh ja, je bent de broer van Nora. Klopt, helemaal Oh, wat leuk. Nou, dan geef ik de prijs wel aan Nora mee. Goed dan ook in Amsterdam wel een keer Rob. Hey, dag Rob, dankjewel hè. Hey, fijne dag. Doeg. Doei. Uh, en dan is er altijd aan het einde van deze uitzending nog wel iets te zeggen over de vragen. En zijn er misschien vragen niet beantwoord. En dan is er gelukkig Bagera van de chat, oftewel Martin. Die houdt zo gaandeweg het programma op de chat en op Facebook. En op nou ja, alle andere wegen waarop er meegedaan kan worden aan dit programma. In de gaten of er nog mensen zinnige bijdragen hebben gedaan. En ik heb Martin aan de telefoon. Hallo Martin. Goedemorgen. Hé, hey, hallo. Nou. Uh, Volgens mij, ik heb er eigenlijk maar één nog... waar echt nog niet zoveel gezegd is. Weet jij welke? Uh, de wijkagent, heb ja, ik gestaan. Ja, wat goed van jou. Ja, heb jij daar een antwoord op kunnen vinden? De wijkagent, hoe wordt die benoemd voor hoe lang? En is dat landelijk of lokaal? Nou, ik heb uh, een antwoord gekregen van Nachtwaker. Ja. Uh, uh, die geeft aan, het wordt uh, benoemd gewoon door de korpsleiding. Mm -hmm. Ze worden opgeleid op de politieacademie... En de primaire taak van een wijkagent is handhaving van de openbare orde. Ja. Het houden van toezicht en het opsporen van uh, strafbare feiten. En daarom worden ze ook voor 80% uh, beschikbaar gemaakt in de wijk zelf. En is het dan een, uh, uh, zeg maar een wijkagent eigenlijk gewoon een politieagent met, met uh, specialisatie uh, wijk? Ja. Hij, hij, hij volgt wel de gewone, normale opleiding, maar inderdaad heeft de specialisatie dat hij in de wijk, uh, uh, wat meer in de wijk bevindt. En ja. niet algemeen in de hele stad. En, en uh, hij wordt dan... Hoe, hoe zei je dat nou? Hoe wordt hij aangesteld? Door wie? Door de korpsleiding. Oh, die beslist wie waar gaat. En, en is het voor onbepaalde tijd? Heb je dat teruggevonden toevallig? Dat heb ik niet langs Oké. Okay. Verder nog iets wat gezegd moet worden? Uh, ja, de cake. Ja. Over, uh, want daar kwam ook nog een uh, antwoord langs van ja. meneer De Slager. <laughs> uh, Over de cake, ja. Over de cake, de ja. kerntemperatuur is hoger in de kern in het midden van de uh, oven. Ja. En daardoor vloeit, nou uh, moet ik het goed zeggen, en door de bakvorm vloeit er weer een deel van de warmte terug in de oven. Daardoor rent de uh, vastgeplakte cake aan de zijkanten, ja. met tijdens het rijzen. Oh ja, ja. ik kreeg ook nog... Als je nou echt nog... een hele platte cake zou willen hebben, zou je er bijvoorbeeld een bakplaat op moeten leggen, wordt je hier gezegd. Oh ja. ja, want ik kreeg van AH kreeg ik nog door: uh, je moet de temperatuur wat lager zetten als je begint met bakken, want dan heeft de zijkant gelegenheid om te rijzen voordat de eieren in het beslag stollen. En je moet het blik beter insmeren zodat er minder glijweerstand is. Vond ik heel mooi, Dat was een prachtig woord. En uh, bakker Jos die zei nog: uh, de oventemperatuur moet lager en het cakebeslag moet op kamertemperatuur zijn. Hoppakee. Nog iets dringends? Nou, als mag. Uh, uh, Michael, die uh, dat had namelijk van zich horen vanuit Finland. Ja. En dat vond ik wel een mooie. Uh, over de gordels gaat ja. dat in de spreekbus. Die hebben ze daar wel. Ja. Maar daar, als je met, uh, als vader of moeder met de kinderwagen de bus in gaat... dan hoef je niet, niet eens te betalen. Want het is al moeilijk zat om met je kinderwagen de bus in te komen... en uh, weer eruit te gaan. Mooi. Dus daar mag je gratis reizen met je kinderwagen. Ook wel leuk dat hoor. Mooi. Nou. Ik doe er nog eentje hoor. Van Guido. Die zegt glas is strikt genomen, natuurkundig gezien, een vloeistof. Glas is heel erg stroperig. En net als bruine stroop die in de koelkast heeft gestaan... maar dan nog harder. En je kunt dat goed zien in oude kerken. Het glas is daar onder onderkant altijd iets dikker dan bovenin. Als die mevrouw met die vraag heel lang haar vinger tegen het raam... zou gaan staan drukken... dan zou er een klein deukje in kunnen komen over 100 jaar. Vind ik mooi. Ja... Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Nachtzuster voor deze week. Veel plezier zo dadelijk met Frederik de Jong. Dag.